Daarnaast is er voor 1 miljoen euro aan boetes uitgeschreven. Tot nu toe is nog maar 70.000 euro geïnd. De staatssecretaris deed op aandringen van de Kamer de toezegging... dat hij de kwestie bij zijn Bulgaarse collega zal aankaarten. Wie de webcam van zijn computer niet gebruikt, kan die maar beter afplakken. Dat adviseert justitie. Volgens de landelijke officier van justitie die zich bezighoudt met cybercrime... maken hackers steeds vaker misbruik van camera's en microfoons...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 Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, Verkeersinformatie. De avondspits is op zich bijna voorbij. Er zijn nog wel wat ongelukken gebeurd op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Daar staat voor de afrit Berkel en Rode Reis 7 kilometer file. Maar het lost op, want alle rijstroken zijn weer open. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam, bij knoopend Kleinpolderplein... 5 kilometer door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht... A27, Breda richting Utrecht bij Werkendam, 5 door een ongeluk. Beide rijstroken zijn dicht, het verkeer wordt daar via de vluchtstrook geleid. Al besloten welk boek je wilt kopen met je boekenbon? Tip! Koop Antiglamour van Carice en Halina. Je boekenbon is ook in te leveren bij bol.com. Niet zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf niet mee verzekerd.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 Radio 1, NTR. Kunsttof. Goedenavond. Het moet raar lopen als de nieuwe documentaire van onze eminente gast... niet een van de hoogtepunten wordt van het Filmfestival Rotterdam... dat de volgende week van start gaat. Want in Sino Evil portretteert hij drie bejaarde apen... die terugkijken op hun leven. De Kreupelen, de Wetenschapper en de Filmster... Hier is Jos de Putter. Uw presentator is Frank van der Linden. Uh, Jos, met uh, welke aap in jouw film uh, identificeer jij je het meest? <lacht> ja, uh, dat hangt er een beetje van mijn uh, ochtendhumeur af. Nu zou ik zeggen met de kreupelen. <lacht> Want? Ja, nou kijk, de kreupelen was altijd van begin af aan uh, een beetje... Degene die alles moest overkoepelen. Uh -huh. Dus uh, toen ik nog aan het scenario werkte, toen dacht ik dat hij eigenlijk in zekere zin de verteller zou moeten zijn. Uh -huh. um, en, uh, of een soort gids. Dus hij, ja, hij doet niet zoveel. De kreupele, kreupelt een paardje af. Uh, dat is zijn namiddagwandeling nadat hij uh, heeft besloten dat, hij dat die wandeling van belang is. En dan brengt hij ons bij een graf waar allemaal andere apen liggen. Uh -huh. op, op dat uh, terrein waar hij woont. Waar hij zijn oude dag doorbrengt. En, en daar volgt dan een epiloog die eigenlijk voor mij uh, ook een soort van belangrijk was uh, uh, van begin af aan om te maken. Een soort, een soort morele pointe, hoewel je daar voorzichtig mee moet zijn. Maar ja, ja dat wilde ik graag. Ja. Dus, dus in die zin is die kreupelen, die is de gids die de kijker daarheen brengt naar dat punt in de film. Ja. Over die moraal gaan we het nog hebben. Maar waarom? Uh, kies je vandaag voor identificatie met die kreupele aan? Ja, man, omdat ik doodop ben. <laughs> <laughs> Want uh, over tien dagen is de, is de première, en ik kom uh, nu uit drie dagen uh, kleurcorrectie. Ja. En uh, morgen is er nog een mix, en, dan, en de muziek is nog niet af. Oké, okay, en je, je zit dus te dubben over montagekeuzes? Nee, dat, die, dat dubben over montagekeuzes heb ik ook veel te laten beëindigd. Vorige week ergens. Dus het ijlt nog wat na. Ja, dat is echt verschrikkelijk, want dan maakt iedereen gek. En uh, nou is het altijd wel zo. Hè, met de film tegen de tijd, het lijkt altijd heel plezierig. Om, om fijn, ik vind het heel plezierig om, om te maken. Zeker ook montage, vind ik heel leuk. Um, maar de, het is onherroepelijk zo dat als de deadline komt... dan besef je dat, dat, hele plezier, dat er ook een eind komt aan dat product. Hè? Eigenlijk ja. zo meer dan een... Een, een, een beeldlok heeft dat echt. Als het beeld op slot gaat, zoals het heet, dan... ja. Dan, dan, dan, dan, ja. En dan komt de, ja, de twijfel. En dan na de twijfel komt gewoon de paniek. Oh. Ja, en dat is toch... Uh, ik bedoel, ik ben nou ook weer niet... maar. Ik, mijn eerste film is nu toch gewoon twintig jaar geleden. <laughs> maar ja, en dat, dat, dat blijft zo. Ik, ik ben dan... Nou, ja, dan denk ik gewoon dat het helemaal mislukt is. Of, en dan word je... Ja, de, ik bedoel, iedereen die iets maakt herkent dat natuurlijk, denk ik, weet, maar, uh, ik. ik zit hier dus tegenover een man die zich identificeert met een kreupelaap... en die in paniek is. Ja, nou <laughs> tot voor kort was ik in paniek. Nu is die identificatie nog overgebleven. Dat is, men hou vast ook echt. Dus de paniek is een ja. beetje... Ja. Ja. Nou ja, fijn dat je bent aangeschoven bij Kunststof. Eh, vrijwel dagelijks op Radio 1 van de NTR... voor de wonderwereld van kunst, cultuur en media. En extra fijn omdat je in feite last minute eh, bent binnengekomen. Eh, wij zouden vandaag praten met Saskia Terlaag... zus van eh, weilende geluidsman Hans Terlaag. In 1982 in El Salvador eh, als lid van de roemruchte Icon Filmploeg liquideert. Zij kon eh, door ziekte vandaag eh, niet in Studio desmet verschijnen. Dus nogmaals geweldig dat je er bent. Um, Tegel ligt voor jou uh, klaar. De luisteraars die kunnen berichten sturen naar www.radiokunsthof.nl en voor uw tweets hashtag radiokunsthof. Um, Jost de Putter, even naar de grote filosoof Mieke Telkamp. <laughs> uh, waarheen leidt de weg? Uh, hoe kwam je eigenlijk uit bij een uh, film over Apen? Nou zeg, dat waarheen leidt de weg. Als je me dat nou vorige week had gezegd. Uh -huh. dan had ik dat zomaar tot motto getransformeerd. Nee, ja. Ik, ik, Waar, waarom zeg je dat? Nou ja, omdat dat soort. Uh, <coughs> is een beetje een goedkope, maar toch type vraag: uh -huh. waarheen leidt de weg die we moeten gaan? Uh -huh. en, en ergens. Uh, um, het, ik, zoals ik documentaire zie, is dat het altijd. altijd ik, ik zie film altijd. het moet ook iets goedkoops hebben. He? Want de film is natuurlijk gewoon variété, eigenlijk. Uh -huh. Um, maar het ontkomt niet aan een zekere urgentie. Dus ik vind dat die combinatie van een beetje goedkoop of een beetje. en, en, en iets dieps, diepachtigs. Ja. Die vind ik. Dus ik had zo. Ik bedoel, die, die, die zin is heel goed. Had motto kunnen zijn? Ja, het had het motto kunnen zijn. Ja, ja. Ik, heb, ik heb wel een motto. Ik heb een motto van. Uh, en dat speelt dus een rol. Uh, over, op hoe ik over die film kwam. Um, ik heb een motto van John Berger. Mm -hmm. John Berger is een uh, kunstcriticus, hè, een Brit, Brit van origine. Inmiddels is hij al tachtig of zo, denk ik. En, um, en hij, hij is boer hè, geworden. Ergens in de Voguezen of ergens waar het echt zwaar ja, boer is. in de Savoy. In, in de, de Savoy, ja, ja, de ja de Alper, precies. Ja. Ja, ja. ja, want ik ben bij hem op bezoek geweest. Nog niet zo, ik denk anderhalf jaar geleden. Om een portretje van hem te maken. En um, nou ja, bij alles wat hij heeft uh, geschreven. Is er, is er een zo'n opstel wat wel beroemd is. Why look at animals? Mm -hmm. Why, waarom naar dieren kijken? Waarom kijken we naar dieren? En uh, daar staat dan een... Ja, hij zegt onder meer in dat opstel, dat vond ik eerst wel, daar moet ik iets mee doen, dat zeg maar de blik tussen het dier en de mens, waarvan hij zegt dat die is essentieel is voor, uh, voor, voor de echte ontwikkeling van de menselijke maatschappij geweest, of de mens, en, hè, als, je, als je het over een hele lange evolutionaire tijd zou bekijken. Um, die, zegt, die blik die is um, ja, extinguished, dus meer dan uitgestorven, is hij eigenlijk vernietigd. Ja. Um, ja, dat, vond dan, dat, is, daar speel, dat speelde eerst, maar ik vond wel een mooi zinnetje. Omdat, um, omdat ja, wat ik zoek in de film is. Uh, Oké, okay, wij, wij hebben heel veel naar apen gekeken. Um, de apen in mijn film, dan vooral, uh, die, die, die, die, die, die belichamen die blik. Hè, een entertainment apen, de laatste cheetah, nou, daar komen we ongetwijfeld ja, op. Tarzan. Ja. Uit Tarzan, dus daar kijk je naar. Um, dan, is er, dan zijn er natuurlijk allemaal apen waar we heel veel wetenschappelijke inzichten aan te danken hebben. Experimenten, experimenten mee gedaan hebben. Experimenten mee gedaan ja. hebben. Dan zijn er apen die, de, die werkelijk ons gewoon uh, de ruimte ingeholpen hebben, letterlijk. Want die, die gingen als eerste in raketten en uh, allemaal, na dat. Dus, en, en, uh, en de vraag was um, eigenlijk een beetje maar, waar ik mee zat, was aan de hand van John Burger: van. Maar zij hebben ook naar ons gekeken. Zij. Zij hebben, ze hebben ons gade geslagen in onze... In onze... Ja, hun, onze, onze drift om met hen maar, maar wat, maar te, aan te, te rommelen eigenlijk. Ja, en oh, ja, onze drift van vooruitgang eigenlijk. He, dat, dat. En, en toen dacht ik, ja wat zou zo'n aap ons dan nu eigenlijk nog te vertellen hebben? Daarmee kom je natuurlijk op een ander terrein. Want ja, een hmm. aap spreekt niet. Maar ja, goed, door <tus> hem aan ons te tonen... op een goed gecomponeerde manier aan ons voor te schotelen... laat je... Uh, die aap, die apen hun vragen aan ons stellen als kijker. Ja, dat hoop ik dan eigenlijk. Dus wat ik nu van Burger een beetje zoals motto'tje... Deed, dan, dan zegt hij van uh, de ogen van een dier zijn op hun hoede... als ze naar de mens kijken. En de mens wordt zichzelf bewust... Als hij terugkijkt. Mm -hmm. Dat is nu het motto van de film. Het ja. is iets minder zwaar, maar het is, die wederkerigheid. die hoop ik daarmee wel een, een soort voorzetje ja. voor te geven. Er, er, er komen nogal wat apenfilms aan, hè? Ja, het is nog een genre. Ja, dat had ik natuurlijk niet uh, toen ik begon. wat inmiddels 2,5 uh, jaar geleden is. Ja. Of zo. Toen ik dacht: van ja, ik moet dat gaan doen. Maar ja, dan weet je nog niet precies. Uh, kijk, ik zag gewoon een foto van een aap. in een lounge chair aan een zwembad. Ja. Een hele oude aap. Zo ik denk van, ja, wat doet die aap nou op die... Dat, hè? Som, hm. ja, ja, soms kan je zomaar door iets getriggerd worden. En, en toen wist je nog niet dat heel veel collega-filmmakers... zoals Mark Schmid ook die foto nee, van ja. die aap in die lampstoel... <laughs> ja. <laughs> ja, Mark was nog veel later. Denk ik, ik denk, De eerste waar ik dacht van, verdorie, wat krijgen we nou? Dat was, uh, uh, toen was ik met mijn research begonnen... en toen was ineens uh, niet de eerste de beste. Nou, dus Mark Schmid is ook niet de eerste mm -hmm. de beste. Maar uh, James Marsh... Die gast die heeft um, uh, Man on Wire gemaakt. Ik denk dat hij daar zelfs een Oscar voor heeft. Die, die jongen die tussen de Twin Towers uh, loopt. Is een beetje uh, slick wel. Een beetje Amerikaans, maar wel goed gemaakt. Ook met apen in de weer. En ja, die maakte Project NIM. Dus over een aap die ze geprobeerd hebben uh, teken. Hoe heet dat? Sign Language. Tekentaal te leren. En, en wat veronderstel je dat de reden is... dat er een apenmode in de cinema op duikt? Ja. Ja... Nou, weet je, het is... Um, kijk, je zou kunnen zeggen... Het is zoeken naar... Uh, het zijn altijd lastige woorden, maar iets met oer of zo. Hè? Iets wat aan ons vooraf gaat... En daarom misschien minder corrupt is. <lacht> dan dat, ja, uh, nu, nu we in zulke corrupte tijden... Ja, maar zie je, de bankensector waarover we nog komen te spreken. Ja, al die dingen. Maar ik denk wel eens in grote onzekerheden... Een crisis, dat soort onzekerheden... Je, zou, je kan op zijn minst zeggen... Dat mensen dan zoeken naar... Uh, Vormen van houvast, of waarheid eventueel? Waar zoedeld zijn. Voor. Om, ja, jij ja, ja, voor, pre. Uh, ja. ik, ik, ik dacht ja. zelf ook nog aan een andere verklaring. Dat, dat zo langzamerhand steeds duidelijker wordt dat het nature-nurture-debat. Uh, worden we beïnvloed vooral door onze genen, de natuur, of worden we vooral gevormd door omstandigheden, opleiding, opvoeding en zo? Dat dat gewonnen is, ruimschoots gewonnen is, zou je kunnen zeggen, door de nature, denk ik. Bij je al zo vaak? Nou ja, dat, dat, dat, dat krijg je uh, toch steeds meer. Dat gevoel als ja, je, ja. het succes van boeken, als uh, dat van ja, Dick Swaap. zijn. Ja, uh, ja. uh, dat er dan dus automatisch een groter uh, verlangen ontstaat om ons extra te verdiepen. In de natuur en de lessen die we daar dan mogelijk uit zouden kunnen leren. Ja, dat zal ongetwijfeld een rol spelen. Ik volg dat een beetje op afstand. Maar het is wel zo dat het afscheid van, in maatschappelijke zin, van alles wat eigenlijk de jaren zeventig kenmerkte, dat gaat heel hard. Het behaviorisme in dit geval, de gedragsleer, dat dat ons zo gemaakt zou hebben. Ja, dus daar nemen we allemaal gedwongen afscheid van. Er lijken veel hardere wetten te gelden. Ja. Dus, uh, um, ja, dus het, er is, ik denk wel een soort van... Bij mij was er een zoektocht, denk ik. Maar die is dan deels om... Kijk, het wordt ook gewoon getriggerd. Dat is wel belangrijk. Door een, aap, door een aap aan een zwembad. Hè? Dat ja, ja, gewoon, zo banaal kan het zijn. Gewoon, ja, dat vind ik prettig ook. Want dat, ja. dat is uh, gek. Goed. Nou, see um, uh, no evil, hear no evil, speak no uh, evil. Uh, dat was uh, denk ik de oorsprong van, van, van je titel. In Nederlands horen zien en zwijgen. Hè? Dus uh, la, laten we eens aapjes kijken. Part one. Hmm. Um, cheetah. Uh, introduceer Cheetahuis. Ja, nou, Cheetah is een mythe. Uh, cheetah, de... de, de de cheetah kennen we allemaal als de cheetah uit de Tarzan films. Um, dat is de, uh, um, het eerste wat je moet weten is dat bij zo'n film gebruikten ze zes cheetahs. Want één uh, kon leuk knipogen... Een ander mocht okay. wel Maureen ja. O'Hara een, een handje geven. Ja, de de, de Tarzan vrouw, ja. Jane. Jane, de twee. Hè, de andere niet. En dan was er weer een die heel goed op de rug van een olifant... dan wel de nek van een uh, leeuw kon springen. Ja, we were cheated by Cheetah. Begrijp ik Volledig. Ik. Okay. Ja. Nou, en daar is nooit een einde aan gekomen, denk ik. Um, toen ik die, die foto van die aap bij dat zwembad zag... Ben ik, dacht ik van, wie is dat? En uh, mijn research leidde me dus naar... Palm Springs, waar deze cheetah resideert. in de Casa de Cheetah. als een echte filmster. Mm. Um, en daar opgepast wordt. door iemand. Die, uh, die die aap ooit van zijn oom heeft gekregen. En die oom was een beroemde, ook misschien. ik denk ook een beetje notoren. dierentrainer, old school, zoals dat heet. Ja. van Hollywood. Dus die heeft echt cheetahs. voor Tarzan geprepareerd. En dit was er een van. Die, volgens die oom wel. Nou is het zo. Die oom die heeft ooit een interview gegeven. Zit er ook een stukje van in de film. Uh, hoe die deze cheetah onder zijn jas uit Liberia in het vliegtuig. En dan in de, rechtstreeks naar Tarzan heeft gebracht. Een verhaal waarschijnlijk te mooi om waar te zijn. Omdat um, wat nu een beetje lastig is. Dat is on, de, deze cheetah in Palm Springs. Die staat daadwerkelijk in het Guinness Book of Records. Als de, als de oudste aap van de, van, de, van de aarde. Op aarde. Um, maar hoe ouder die wordt, eh, hoe onwaarschijnlijker ja. het wordt ja. dat hij daadwerkelijk cheetah is. Ja, nou zien we de, deze cheetah op alle mogelijke manieren aan, aan, aan tafel zitten. Boeken lezen, nou, dan, ja. al, al dat soort dingen. Ja, hij schildert, Eet. dat is heel belangrijk. En, en hij schildert. Ja, ja. Het is misschien wel aardig om even naar een fragment uh, te luisteren. Want er, er zijn op geen moment. Uh, uh, artistieke deskundologen die <coughs> zich buigen over de schilderwerken van deze cheetah in kleuren pracht en die wisselen ongeveer als volgt van gedachten. Dit is zijn latest latest pieces hier. Nee, no, maar they're great. Yeah. They're very, you know, they're abstract expressionist and uh, lots of great movement in them. Mm -hmm, mm -hmm. This one almost looks like uh, Japanese characters going on. But people see everything in them. Uh -huh. Just th this size here gets $10,000 a piece for them. Wow. Oh, that's great. Yeah, so that's wonderful. Yeah. And so that's the most they ever went for. But we've had them auction off all different prices, you know. Abstract art is very big in the desert, uh -huh. you know, uh -huh. and because uh, I think it goes with all the, you know, mid-century yes. modern yes. architecture. Mm -hmm. I like how he shows uh, control of, of you mm -hmm. know, he stays in his yes. his boundaries. Uh, you know, most celebrities, when they move to the de desert, take up golf. And, right, uh, He didn't right. play golf. Okay. But I know a lot of celebrities take up painting after painting, they retire, yeah. so I went out and bought him some brushes and some boards and stuff when it started, and it it hit the internet and it just went around uh -huh. the world. So well, yeah, we, yeah, we have yeah. a trade mark on it. It's called ApeStract. ApeStract, and we have a trademark. <laughs> is that clever? But yeah, I think there's a lot, like I said, going here that would be marketable in this area. Absolutely. Yeah, they're a great conversation piece and oh, absolutely. Farms, you know. Absolutely. Ja, yeah, de absolutely. eigenaar eh uh, oppasser van uh, Cheetah uh, heeft eh uh, kwasten ver gekocht voor de apen en is hier in gesprek met een galeriehouder. Um, uh, Jos Puttermaker van, van, van, van de film Sino Evil uh, over verschillende apen. Um, wat horen we hier nou eigenlijk? Hoe, hoe luister jij hiernaar? <laughs> ja, ik hoor hier uh, Americana eigenlijk en vooral. Mm. Nou, en ik hoor natuurlijk ook uh, een gewiekst laatste gebruik van de, van de roem van een aap. Ja, schilderijen die 10.000 dollar opbrengen. Ja en, ja, en die schilderijen zijn dus... Uh, ja, hein, we, we maken radio, maar je, je, neem een kwast... Uh, doe er een dot verf op. Ja. En niet langer dan drie seconden, zeg maar. Ja. Nou, dat is het. En dan op YouTube zetten, hè? zoals de heren ook uh, ja. even vaststelden. Ja, en dan noem je het abstract. Ja, abstract. Abstract, dat is great conversation piece, zoals het ja, zelf. Ja, dat is het wel, want ik heb er één een voor een fractie van de prijs bemachtigd. Maar dat heeft de documentairemaker betaald? En honderd uh, uh, dollar... Oh. En, maar ik kan je garanderen dat hij een great conversation piece is. Vast. Ja. ja. Dat neem je mee als je uit eten gaat met mensen. Jongens, als we zonder onderwerpen komen te zitten... kan dit altijd nog. Ja. Nou, um, blijft dat beest, dat zegt de, de eigenaar ook... tegelijkertijd gevaarlijk? Uh, ja. Hoe gevaarlijk eigenlijk? Ja, ik kan het moeilijk taxeren. Ik weet wel dat er altijd een, een tafel stond uh -huh. tussen... Waar wij waren en, uh, en waar hij zat, Cheetah. Ja. Um, kijk, Chita is stokoud. We waren er op de dag van, uh, van zijn 80ste verjaardag. Uh, uh, wat, wat vermoed wordt. Ja. Of wat zou moeten kloppen om de mythe gaande te houden. Dus, uh, dus dat is echt stokoud. Maar als zo'n aap uithaalt, ben je gewoon te laat natuurlijk. Ja. Als hij springt, ben je dood. Ja. Um, die verhalen zijn ook legio van mensen die, die chimpansees thuis houden. En dan komt er plotseling iemand... Uh, dat was een paar jaar geleden met een mevrouw die zo'n beest had. En, en toen kwam haar vriendin en die was naar de kapper geweest. Die had een andere, andere haarstijl. Nou, die heeft gewoon haar gezicht verloren hè, die, dus, uh, toen ze binnenkwam. Dus, dus dat is heel onbrekenbaar. En ik, ik vind het zelf een hele leuke scène... dat die, uh, die man, die oppasser, vertelt over hoe gevaarlijk dat beest is... terwijl dat beest hem omhelst. Ja. En uh, als een trekt en als een keel hem vrunnkt. Een kleine beweging te veel. En... Ja, dan is het ja, en dan zegt hij van... ja, je moet, je moet gewoon sneller denken dan zij. Zegt hij dat tegelijkertijd. Ja, en het is ook een love affair. Hè? Ja. Je moet een beetje vertrouwen hebben in ja. elkaar. dat is een hele wonderlijke bedoeling natuurlijk, ja. toch? Nou, nou, hadden we het in, in, in het begin van dit kunststofgesprek... over, over moraal. Wat, wat is voor jou nou de moraal van dit deel van het verhaal? Ja, de moraal... Ik zou zeggen, er is natuurlijk op een gegeven moment. Is, uh, in het begin valt er wat te lachen. He, want dan uh, met die R-dealer en zo. En ja, dan denk je van: Ja, en, en Cheetah kijkt naar, uh, naar een Tarzan-film. Ja. Met, met Cheetah, dat werkt. Ja, ja. Dat, maar ik denk. Er is natuurlijk wel ergens een omslagpunt. Uh, We vonden archiefmateriaal over, uh, over zijn, zijn vorige eigenaar, dus de oom van deze Dan. Die dan zo, ja, dan zie je zo. Dat beest uit, uit Liberia zo hebben gehaald. Ja, ja en, dan zie je het, en dan zie je ook een verjaardag, maar dan 20 of 25 jaar eerder. En uh, dan zie je, ja, hoe die gewoon uh, een biertje drinkt. en uh, een sigaar rookt. op commando. Ja, ja. ja en dan wordt het ineens een beetje wrang. En dan wordt het een kunstje doet op zijn handen staan. En dan denk je, ja, uh, ja, achter al deze kunstjes gaat natuurlijk toch gewoon uh, een heel. Ander systeem is. Laten we zeggen, de moraal commercieel misbruik van dieren is van alle tijden. Ja, zo zou je het kunnen samenvatten. Ja. Laten, Want... we naar, uh, laten we naar deel 2 gaan. Want er valt, straks aan het eind van, van uh, deze vertelling, horen, zien en zwijgen, misschien in, in de diepere zin van het noord nog over door te moraliseren. Laten we naar Kansi of Cancy gaan. Kansi, Hoe het, ja, ja. Ja. Wat voor aap is dat? Nou, Kansi is een dus... De, waarschijnlijk de slimste aap van de planeet. Die is geboren in een uh, onderzoekscentrum voor uh, uh, taalverwerving. Linguïci zijn, dus zijn de vrouw die hem zijn hele leven lang heeft uh, bij zich gehad... is een, ook een vooraanstaand wetenschapster. Ja. Sue Rumbo, uh, linguiste. Dus een uh, taalwetenschapper. Uh, heeft het tot in de Time 100 ge geschopt als uh, wetenschapster uh, um, vanwege dit onderzoek. Ja, dus om... een, van, een van de meest uh, invloedrijke mensen op aarde. Ja, in ieder, geval, in ieder geval toen, toen dat onderzoek hip was. Dat onderzoek is nu niet meer hip. Wat was de essentie van dat onderzoek? Ja, de essentie, oh, de staafverwerving voor haar uh, ging het erom om te bewijzen. Ja, dat is wel, dit is wel een beetje technisch. Nou heb ik zelf ooit linguistiek gestudeerd, dat scheelt. Kijk, wij zijn in de linguistiek jaren 70, 80... kan je zeggen, de, de, de belangrijkste school is Chomsky. Mm -hmm. uh, Chomsky zegt, wij, de mens heeft iets in het brein... waardoor hij geschikt is om uh, betekenis uh, te geven uh, en te verwoorden. Mm -hmm. Dus aan de wereld om hem heen. Dat ja. is specifiek menselijk. Uh, dat is dus eigenlijk... Um, Anti-evolutionair zou je kunnen zeggen. het Stijgt uit boven die normale ontwikkeling van het lichaam. Ja, die gewoon gradaties heeft in de honderden miljoenen jaren. En die Sue Rumble is dus een linguiste... die het tegendeel heeft proberen te bewijzen. Want kijk, zelfs apen kunnen gebruik maken van een systeem... waar je taal- en betekenisverlening ook in ziet opduiken. Precies, en uit zichzelf, spontaan. Dat is heel belangrijk. Want je, je, kijk, je weet dat je apen kan cueën. Als je maar lang genoeg zegt, doe dit. En dan krijg je een ja, beloning. Dus bijvoorbeeld, hè, wat je ziet in de film... is, aap drukt een plaatje in. Uh, en dan wordt er een woord uitgesproken. Uit de speaker komt dat. Een uh, aap leert, dat woord betekent banaan. Ja, dat kan je leren als je het maar vaak genoeg oefent. Uh, op een gegeven moment, wat er gebeurt... is er kennelijk is een, een taalverwerving die daarboven stijgt... bij deze kantie. Deze kantie begrijpt... Uh, wat hij doet. En hij reageert dus niet alleen. Maar is ook uh, ja, hoe zeg in je? gesprek. Ja, in gesprek. Ja Dat is eigenlijk zoals je het het beste kan zeggen. Dus hij is, hij is opgegroeid met een speciaal voor hem ontwikkeld lexigram. Ja. Dus dat is een grote computer met allemaal iconen. Het zijn hele ingewikkelde iconen. Die geen enkele relatie hebben tot het woord. Ja. He, dat, je ziet een, een Japans-achtig teken voor het woord hotdog bijvoorbeeld. Dat is een, wel een van zijn lievelingswoorden. Ja. <laughs> maar uh, maar um, dat, is, dat is natuurlijk buitengewoon knap. En dan vervolgens na het, na het woord wat een commando is... kan hij ook ab, uh, uh, abstracties uit. Ja, het mooie is dat uh, kunststofredacteur Yvonne Hoeksbergen die dit gesprek <lacht> voorbereidde, die zei... eigenlijk is wat je uh, dat, dat beest ziet hanteren een oertablet. <laughs> ja. Ja. ja, toch? Ja. Hij, hij ziet een plaatje drukt, het woordje ja. Ja. beloning. Be ja. ja, nou is het bij hem natuurlijk zo ver gegaan... dat hij geen beloning ook nodig heeft. En ook dat hij gekke combinaties kan maken. Zoals um, hij kan op een televisiescherm het woordje fire aanwijzen. Ja. Dus zeg maar, je hebt een foto van een televisiescherm. Op dat televisiescherm is een vuurtje. En dan begrijpt hij dat hij naar zijn computer... de combinatie <laughs> tv, wat voor een aap al een, en ja. fire... Ja. Wat geen echt vuur is, maar een afbeelding van vuur op een televisie. Ja. Dus al die gradaties, die kan die. En wat schrijpen. gebeurt daar nou? Je uh, uh, uh, zou kunnen zeggen, nou, bij willen beesten mensen dingetjes leren. Maar dat is niet de kern van wat er gebeurt. Nee, nee, is. nee. Want, nee um, dat is natuurlijk de kern uh, wat je doet bij een Ja. Dus uh. wat, wat geschiet er dan wel? Ja, dus wat er voor haar van, uh, van belang was. en uh, um, Dat zegt ze ergens ook. Dat is dat door... Um, haar onderzoek en haar, de, die experimenten met kansi leert de mens over hoe wij denken, doen en uh, uh, voelen, zegt ze. Dus eigenlijk kijken we op een rudimentair niveau naar onszelf, ja, hoe nou, wij leren, ja, hoe wij ons ontwikkelen. Ja, omdat we kunnen dat alleen maar op die manier leren. Daar, want daar is onontgonnen gebied voor informatie over hoe dat is gegaan. In de evolutie. En dan is het natuurlijk allemaal, dat zijn belangrijke inzichten. Dan, dan gaat Chomsky weg uit de, uit de geschiedenisboekjes. Uit de ja. en dat zijn, maar goed, dat zijn ja, daarbij bijkomende Want, want dingen. die zegt dan eigenlijk, de, de geest is een uniek menselijk gegeven. Ja. En zij zegt, als ja. linguist, als biolinguist, moet je, moet je misschien zeggen... nee, ligt verankerd in de natuur. Ja, het is, het, het is opnieuw een wegschuiven van alles wat met ziel en dat soort dingen te maken heeft. Ja. Ja. Dit blijft een ja. beetje een rode draad in dit gesprek. We gaan naar aapjes kijken, part 3. Uh, uh, wie zien we dan? Welke aap duikt dan op? Ja, dan hebben we een kreupele Knuckles. Knuckles woont in een tehuis in Florida. Uh, en dat tehuis, dat is een tehuis waar je alleen inkomt als beroemde aap. eigenlijk. Dat is uh, een harde ballotage. Ja, ik vermoed dat daar ook een bal Ja, hoewel die, die mevrouw is wel. Een uh, soort ja, dat, dat van Rosa's spierhuis voor <laughs> aapje. Je moet wel echt ja, hebben geschilderd, eigenlijk. Wil je ja, de binnenkomen? Eigenlijk is het een beetje. In ieder geval zo. Begonnen. Kijk, die, die te, er zijn heel veel van die tehuizen in Amerika. Dat komt omdat op een gegeven moment Bill Clinton. die heeft een wet ondertekend dat het afgelopen moest zijn. Hè, met ja. de, de farmaceutische industrie. De op, en ook, ja, en, maar ook circus, ook televisie en uh, cinema. De Hollywood ook natuurlijk. Hè. Dat is nu allemaal gewoon computer. Die ja. apen zijn allemaal, die komen uit de computer. Dus. Um, Um, en, maar er waren natuurlijk heel veel apen. Waar moesten die heen? Dus die, die, er, en je ziet op plekken in Amerika, zoals hier in Florida. wat midden Florida, dat zijn gewoon een uh, gebied van krokodillen en moerassen. Ja. Daar dat is natuurlijk gewoon ook business. Want er is geen werk. En, uh, dus daar vind je dat soort uh, tehuizen. Okay. Uh, nou, dus nou, deze, maar, sorry Ja, dat sorry, ik jou onderbreek. Ik, ik wou zeggen, laten we daar zo over doorpraten. Over hoe dat die apen in die tehuizen in de States vergaat. Want er moet even wat verkeer gemaakt worden. Want er staan nog drie files. Op de A9 van Amstelveen naar Diemen staat een file van 2 km voor in Diemen. De A27 Breda-Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 6 km door een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht, betekent dat u over de vluchtstrook moet daar. En op de A27 de andere kant op, daardoor ook een korte file voor de brug bij Gorkum, daar staat 2 kilometer. Dan nog een bericht van de spoorwegen. Tussen Hilversum en naar de Bussum rijden nog steeds geen treinen, maar bussen. Er is daar vanmiddag een trein ontspoord. De vertraging is ruim een uur. NTR Speciaal voor iedereen. U luistert naar Kunststof met vanavond als gast-documentairemaker Jos de Putter. Hij heeft een prachtige film Sino Evil gemaakt. die op het Internationaal Rotterdamse Filmfestival in première gaat. de 25e. En hij was net aan het vertellen over Knuckles, een aap die in een. Uh, ja, wat is het? Een soort van. Uh, ja een bejaarde voor luxe apen. artistieke luxe apen uh, in de steed zit. Ja, artistiekelingen. En ook dus veel van uh, televisie en zo. Bijvoorbeeld Michael Jackson had ook een apen. Bubbles, die zit daar dan ook. Uh, dus het is een beetje dat. Het is wel een beetje uh, voor de chiekere apen. Maar er zitten ook een paar losers tussen. Uh, een van die is uh, Knuckles. Uh, die komen uit, uh, weet je, uit uh, experimenten. Er zit ook een groepje apen. Dat zijn de laatste die komen uit die uh, ruimtevaartachtige omgevingen. Dus zeg maar na de jaren 60, waarin ze hem, was, er, was de beroemdste, die, mm. de, de kleine chimp die, die ze echt de ruimte hebben ingeschoten en nog een. Um, maar er zijn veel meer apen die hebben meegedaan aan alles wat daaraan vooraf ging. Ja, de Russen hadden dat hondje Laila. Ja, ja. ja, en de Amerikanen deden het met, met zo'n aapje. Dus die, um, maar goed, die, en, um, nou had de beeldresearcher, Gerard Nijssen, die is heel goed. Hè? Dus die had classified tot voor kort classified material gevonden. Van die proeven met die aanval. Ja, van die snelheidsproeven. Dus, um, ja, even en, voor, voor goed begrippen, om, om de luisteraar duidelijk te maken... hoe dat eruit ziet. Het is dus een soort van rails... Ja. Er staat een hokje op. En in dat hokje zit zo'n beest. En dat wordt dan met grote vaart over die rails uh, ja. naar voren geknald. Dat is in Nevada en zo. Hè. Dat soort ja. woestijnen waar ze altijd, altijd ook de snelste autoproeven kunnen doen. Vanwege ja. de wrijving. Ja, en uh, wordt ook dikwijls heel snel geremd. En ondertussen wordt ja. dan uh, bekeken wat er met het lichaam van zo'n aap gebeurt. Ja, dat is nogal heftig. Nou ja, dus die dat is allemaal gebeurd. Dus dat materiaal zit erin. Mijn bedoeling met Knuckles was... Uh, om hem tot een soort archetype... Uh, Eigenlijk de aap die alles in zich heeft. Slauerhof heeft toch zo'n zinnetje geschreven van... Uh, uh, iemand die alles achter zich heeft, alles gezien heeft en toch voortleeft. Hmm. Dat is het einde van het Verboden Rijk. Dat las ik toen ik uh, jonger was en dat is altijd bijgebleven. Zo, zo iemand is Knuckles. Uh, voor mijn gevoel. Hè? Dus, die, dus ik dacht, die kan door het leven van de aap... met hoofdletters zou je ze kunnen zeggen, lopen. Um, het probleem is een beetje dat ik... Um, Eigenlijk dat, dat materiaal wat, wat we net beschreven hebben, dat is zo krachtig. Toen kon ik, daar kon ik geen circusmateriaal meer bij hebben. Ik dacht, nou, hij gaat langs die kooi. Het goede van nukkels is, daar kan ik bij. Nou ja, je ik... dacht dat je hem als een soort van gids kon gebruiken... om allemaal hoofdstukjes in de film aan te kondigen. Ja, ook. Maar ik, had hem ook, ik dacht, hij kan ook langs de gehele apengeschiedenis lopen. Dus daar hoort ook circus bij... Uh, films. Ja. En, nou, dat werd veel te... Ja. Vandaar dat je uiteindelijk gewoon hier een derde hoofdstuk aan hebt. Uh, ja, een derde hoofdstuk. En dat heb geconcentreerd qua archief alleen maar op die, uh, op die snelheid. Ja. Ook omdat het zo contrasteert met hoe hij beweegt. Want hij, hij, is, hij is een kreupele. Hij is ja. al verlamd. En dus ik vind dat hij heel... Ja, het is heel ontroerend, vind ik. Hoe hij, hij, hij krijgt beweegt. fysiotherapie, massage. Ja, ze, en ze zorgen een heel goed voor op, op palen. Ja, ze zorgen heel goed voor hem. Dat wel. Ja. En, en nou, nou is het... Um, het interessante dat je, dat je daar richting het eind van, van die film dan uh, bij de grote uh, apenonderzoeker De Waal uitkomt. Hè? Ja, op wat voor hem manier? Ja, ja, ja, op wat voor manier? Want dat, dat zie ik er toch wel in, in opduiken eigenlijk. Op wat voor manier is De Waal daar aanwezig? Nou, De Waal was um, zeg, zeg maar meteen aanwezig. Dus in de scriptfase voor mij. Omdat, um, kijk, een van de dingen die ik ook. Bedoel, ja, een paar jaar geleden, kwamen, hij had al langere empathieboeken... maar een paar jaar geleden werd dat echt, kwam dat echt in zwang. Hè, die, uh, <coughs> en even, even een paar woorden wie de Waal is ja. voor jou. Ja. ja, nou ja, goed. Voor mij, de, de Waal is gewoon een, is een primatoloog. Hè, dus het is een man die jarenlang, zijn hele leven lang ook naar apen heeft gekeken. En... Um, um, met, met uh, het belangrijkste uh, voor mij... wat hij daar uit al dat onderzoek uh, um, heeft gehaald... is waar zijn laatste boeken eigenlijk allemaal over gaan... dat is dat apen uh, een soort van... Uh, dat die uh, empathie voor elkaar hebben. Zij kunnen zich Solidariteit. verplaatsen in anderen. Ja, of zelfs altruïsme, hè? zegt hij zelfs ja, ook. Hè? Dus je, je doet iets zonder dat je er zelf baat bij hebt. Direct ja. baat bij hebt voor Mooi voorbeeld, er is een aap die krijgt iets uh, aangeboden. Dat kan uh, druiven zijn, het kan, kan koekjes zijn, kan whatever zijn. En die aap die weigert dat als de aap naast hem niet ook iets aangeboden krijgt. Ja, dat is wel een versimpeling. Wat je nu zegt... Dat is journalistiek. Vergeef me. Ja, zou het? Ja, ja Kijk, ik vind het, zijn, het is getrapt. Kijk, uh, um, wat de Waal um, v, uh, zegt en heeft beschreven... en wat hij ook toont in, ja. in, een, in een beroemde TED-talk... die iedereen... kan ik echt iedereen aanraden om dat filmpje te googlen. Ja, die 18 filmpjes kun je makkelijk op YouTube vinden. Ja. ja. En, um, dus um, je geeft apen voor een kleine prestatie... geef je ze de hele tijd dezelfde beloning. Een stukje komkommer. Na een hele lange tijd wissel je de beloning. Je geeft de een nog steeds de komkommer en de ander geeft je een druif. Dat ziet degene die ook die komkommer krijg, die nog steeds die komkommer krijgt. Dan geef je hem daarna weer die komkommer en die wordt woedend. Dat is heel grappig. Dat aapje gooit die komkommer uit die kooi en rampt die kooi... en hij weigert alles nog ja. en zo. Dan stopt het filmpje. Maar dan vertelt de Waal in diezelfde tijd ook iets heel ja. interessants voor ja. mij. Want dan zegt hij, het gaat zelfs zo ver dat... Uh, die aap die dan in zijn geval de drijf het betere voedsel krijgt... dat betere voedsel weigert... Ja. uit wat het dan ook is... empathie... Ja. En die, en die uh, vindt met de Ja, Die vindt dat die andere aap die die komkommer weggooide... ook een druif zou moeten krijgen. Waarschijnlijk. Hè, dat projecteren wij dan. Maar het, het mooie wat ik daarvan... is natuurlijk dat dat... het is iets wat wij willen... denk ik, dat dat waar is. Ik denk dat wij willen dat dat waar is. Ja, Want dat daarom... zou goed voor ons zijn. Mm. In de zooi die we er nu van gemaakt hebben. Hè? Niet alleen maar. Die, kijk, die, zo'n financiële crisis die gaat waarschijnlijk wel weer voorbij. En de werkloosheid hopen en allemaal. Maar ook nog in nog veel grotere zin. De, wat we met de planeet en noemen. En wat is er dan goed aan, uh, Jos? Nou, als we het, het zo zouden zien, zouden zo zouden zijn, doen? Ja, er is iets heel simpels eigenlijk, iets heel bazaals, en dat is dat we gewoon moeten delen. En dat we niet, niet te veel onrechtvaardigheid moeten accepteren. Ja. En als dat in de aap zit als we nou zeker weten dat dat in de aap zit... dan lost dat een hele hoop op. Dan kunnen we daar gewoon een beroep op doen. Dan kunnen we zeggen, uh, het moet mogelijk zijn... want als het in de aap zit, zit het ook in ons. Het ja. is een natuurlijk iets. Ja, en dan zijn we bij waar we in het begin van het gesprek... dan hoeft die hele jaren zeventig... Dat, dat we dat moeten via sociale, sociale omgevingen moeten leren. hoeft eigenlijk niet. Ja. Dan zeg je gewoon, nee, we doen het uh, in nature. Gewoon uitbouwen wat we van natuur al hebben. Ja, laten we dat doen. Ja. Zoiets. Ja. Um, ja, het, het is meer of meer bij toeval zo gegaan... dat ik aan het begin van het gesprek het woord um, moraal hanteren. Maar je bent ten diepste een moralist, hoor ik. Ja, weet je, ik weet niet ten diepste. Ja, als je het zo zegt, ik moet daar natuurlijk mee oppassen. Nou ja, je maakt films hè, over jongetjes in Braziliaanse sloppenwijken... die uitgroeien tot sterren. Uh, tot, tot de, de kleinste kan het grootste uh, zich verwerven. Je, je maakt... Films waren in uh, ja, ja. Ik heb ook. Onrecht aan de kaak wordt gesteld. Ja, maar ik heb ook films over de Citizen maffia gemaakt. Dus ik weet niet of ik nou per se. Maar, uh, nou ja, je kunt je boos maken over dingen. Over wat fout gaat hier. Ja, misschien ja. Maar dan hoop ik toch dat op nu. op een milde manier. Kijk, bij tegenlicht maak ik me boos. Want daar is het een programma voor. Ja. Hè, dan moet je gewoon dingen aan de kaak kunnen stellen. Of zeggen van ja, wat hebben we er een zooi van gemaakt. Maar hier. Ik wilde toch gewoon een film-film maken. Dus een, een beetje een milde. Poëtische vertelling die, die niet drijft op dat je boos bent of dat je echt een echt moraal er wil inhameren. Ja. Maar meer dat je mensen als mensen. dat je een ervaring hebt. Als je de, dat ja. je toch een ervaring hebt. Het is interessant dat je tegenlicht noemt. Want uh, zoals gezegd, de, de, deze film, Sino uh, Evil, gaat de 25 ste op het internationaal filmfestival. een première. en de 26e wordt wat uitgezonden door tegenlicht. Ja, mijn laatste. Te, mijn, of nieuws of laatste. de eerste tegenlicht van dit jaar. Ja. ja. Ja, ik, ik bedoel, ze kunnen niet zeggen. Ik, ik werk wel voor mijn centen. Ja. Ja, en uh, waarom zit je te twijfelen tussen laatste en eerste? Ja, nou, ja, god, ik weet niet hoe belangrijk dat... Ik, was natuurlijk, ik ben zes jaar uh, einddirecteur geweest, maar ik ben uh, freelancer. Dus uh, toen, uh, toen er bezuinigd moest worden, dan, uh, dan, dan ben je toch... De klos? Ja, dan ben je wel snel de klos. Um, dus uh, ja, nu uh, is het een beetje onduidelijk wat er, wat er nog allemaal uh, kan en ja. zo... Laten we daar zo even over doorpraten. En eerst kijken naar, naar die aflevering van Tegenlicht. Die voor een deel van jou wordt gevuld. Waar gaat die over? Ja, ik heb een jaar geleden heb ik een keer op basis van de... Van die columns van uh, Joris Luijendijk in The Guardian en ook deels in de NSC Over uh, de financiële wereld Londen, hè? Ja, Londen. Over die, die uh, toen heb ik zoiets gemaakt als het brein van de bankier, wat eigenlijk ook soort vergelijkbaar met die apen. <laughs> maar dan in andere apen. apen. Ja. Want, uh, maar dat, het is eigenlijk soort op een op een neurofysiologische uh, manier kijken naar ja. wat dat nou voor mensen zijn. Ja. Met uh, was een man die een geweldig boek daarover had geschreven wat uh, gewoon de processen in een hoofd van mensen die onder druk staan en die die greed en fear die volledig aan die twee oeremoties emoties zijn overgeleverd. En ja, wat dat ja. dan ook wel een grappige blik op, op, op de crisis. Er is een, een soort van vervolg daarop in die zin. Er is een Duitser die heeft een film gemaakt over een bankier. Um, die was op het It van Master of the Universe, heet die film. Die dit is nou eindelijk eens een bankier die voor de camera... Ja. Ik bedoel, Luijendijk heeft ze in zijn columns, maar die, die, die, die, die, die zijn anoniem... Ja. En deze die komt gewoon voor de Kamer... en die kijkt gewoon terug op de puinhoop in zijn persoonlijk leven... in zijn bank en ook het mondiale ja, systeem. Reiner Vos. Ja, dat is de, de bankier. En toen dacht ik van oké, okay, dat is één. Dus daar gebruik ik op uh, twintig minuten van of zo. Ja, en voor alle helderheid... die, die man die verdiende soms miljoenen per dag... Ja. Hè, in, uh, in die uh, investment Investmentbanker was hij. En uh, wat is er ondertussen met hem gebeurd? Ja, goed, hij is... Uh, hij was het ja heeft de gloriedagen gezien en daarna heeft hij de ravage gezien zeg maar van die derivaten waar we allemaal de klos mee zijn geworden en hij uh, ja, heeft op een gegeven moment gedacht ik moet het aan, en dan een aantal huwelijk natuurlijk en alles mis en uh, uiteindelijk dan ook, het ook niet meer kunnen bolwerken. want je, je maakt heel razendsnel promotie de hele tijd maar ja wat ze doen ze branden je valt je, sneller, ja ze branden je gewoon op natuurlijk ja. En, uh, en dan val je helemaal met de kritiek. Dus, dus die man is eigenlijk zichzelf tegengekomen, heeft in de spiegel gekeken en heeft gedacht: Ik vertel mijn verhaal. Goed, dat is een beetje. Dat wat, is wel wat, wat kunnen wij leren van dat verhaal? Ja, wat we Beroen, dat, dat je hoog kan stijgen en diep kan vallen. Dat ja. snap ik. Maar, maar... Nou ja. Um, wat we ook echt kunnen leren. Is dat die crisis nog lang niet voorbij is. Dat is natuurlijk, we horen nou de hele tijd goed nieuws. Uh, en, uh, of een premier die zegt. Nou als we nu wat geld uitgeven. Ja. Dan zijn we er eigenlijk zo en bovenop. En Klaas Knot. De directeur van de Nederlandse Bank. Zegt nou een jaartje, twee jaar. Dan ja. gaat het wel weer. Ja dan gaan we weer groeien. Terwijl niemand weet waar die groeit. Kijk die als er al groei is nu. Die, dat, bedoel, dat is alleen maar omdat er geld gedrukt wordt. Er wordt geld gepompt. En dat is gewoon een volgende bubbel. Dat is één ding die, wat we kunnen leren. De volgende crisis gaat nog dieper. Maar goed, dat vertel ja, ik. ben al... je van overtuigd? Ja, van overtuigd. Ja. Ja, maar dat vertel ik al jaren in het tegenlicht natuurlijk vaak. Mm -hmm. Ik heb één zo iemand die ik elk jaar heb geïnterviewd de voorbije zes jaar, of zo, Jim Rogers. Hè. Dat is een, een hele grote. Ook een, ook een boef, natuurlijk. is een Grondstoffenhandelaar. Maar die man die heeft altijd gelijk. Neemt nooit een, een blad voor de mond. En die zegt, die heeft in twee. Wij hebben in januari 2008 zijn uitspraak uitgezonden. Januari 2008. Alle Amerikaanse banken zijn bankroet. Hmm. Hebben we gewoon uitgezonden. Kan je terugkijken. Hmm. Niemand die dacht van... Om oh, daar is iets op. Nee, later, zeven maanden later. Zijn ze allemaal. Niemand kon, had de crisis kunnen zien aankomen. Ja, natuurlijk wel. Had je naar tegenlicht moeten had kijken. Had je naar tegenlicht moeten kijken. <laughs> ja, dus, waarom, nee, en, ja, en nu? Wat zegt hij nu? Nou ja, nu, er, is er is nog een tijdbom. Um, en um, Ewald Engelen heb ik ook geïnterviewd. En die doet dat een beetje verder uit de doeken. Dat is... Um een, een derivaat, uh, wat verkocht is om rente af te dekken, renterisico's. Even, even voor, voor, voor, ja. voor mij, uh, want ik ben het totale leek op dit gebied, uh, via een ABC'tje uitleggen. Om te beginnen, wat is een derivaat? Ja, een derivaat is een financieel product, zou je kunnen zeggen. Dus je. Uh, maar het ik zal proberen om het niet te technisch te maken. Het gaat erom dat heel veel pensioenfondsen, gemeenten, uh, maar ook ziekenhuizen, die allemaal fondsen, die, die stoppen, hebben allemaal hun geld in die tijd van die gekte, hun geld. Ergens in moeten stoppen wat eigenlijk helemaal niet bij hun core business hoort. Ja, dus die hebben be belegd. Ja, in zekere zin. En dan ja, en duikt er een man op, Ewa Engelen. Wie is dat? Ja, Ewart, die is financieel geograaf van de Universiteit, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Um, en um, uh, die. Zegt, er zijn heel veel van dat soort financiële producten verkocht. Die hebben een looptijd van 15 tot 20 jaar. Die zijn zeg maar dus 7, 8, 9 jaar geleden verkocht. Oh, dus dat en die in... gaan straks waardeloos blijken. Ja, en dan vallen de klappen. En dan moeten uh, gewoon echt gemeenten, pensioenfondsen, maar ook ziekenhuizen... ook. Je gaan uitrekenen wat ze eigenlijk daaraan kwijt zijn geweest. Ja. En dat moet gecompenseerd. Ja, en wie denk je dat dat gaat betalen? Jij. Ja, en jij? Ik ook. Ik denk het wel. Wij burgers. Onze kinderen. Dat is nog veel erger. En eigenlijk zit je daar, zoals veel journalisten, natuurlijk ook een beetje bij te glimmen. Hè? Zo van dat. Ja. <lacht> nou, niet als ik het. Ik bedoel, ik kan het, maar als, ik vind echt. Dat is, dat is wel iets waar ik me heel boos over kan maken. Over, die bank, over bankiers, zeg maar. Over, dus, over die snelle jongens. Uh, een beetje zo'n zo narcistische generatie die dacht dat het allemaal wel kon. En wat zegt het jou dat ondanks het feit dat dat wordt gerapporteerd ook wel wordt geschreven? Mensen zoals Lui en Dijk dragen daaraan bij. Um, dat de journalistiek toch eigenlijk invloedsloos blijft. Ja. Wat zegt dat ja? Ja, ik weet je, is de, is de journalistiek wel eens echt invloed? Ik bedoel, waar is de echte invloed van de journalistiek? Ja, waar is hier en is, daar wel eens? Hier is een hier een president daarvoor afgetreden he, ja. door twee jongens van de ja. Washington Post. Ja, dat koesteren we, ja. ja. Dat is zo. Ik weet niet of het door twee jongens. Er was toen een Deep Throat. He, en die jongens die schreven het op. Dus dat was al iemand die geen journalist was, die diep throat. Zonder diep was het niet gelukt. Ja. Dus ik, dat is toch... We willen wel... Maar dat... wacht even, jij werkt mee aan de correspondent van Rob Wijnberg. En, en het verhaal wat ons verteld is, is de achtergronden. Het heeft zin om dat te lezen. Het is belangrijk, we moeten dat financieel steunen. Met andere woorden, de journalistiek doet ertoe. Ja. En nu zeg je, het is zinloos. Ja, nee, je chargeert... Maar uh, want dat, dat zeg ik niet. Want je moet wel geloven. Ik, ik, ik vind dat je heel goed kan geloven in wat je doet. Terwijl je. Uh, geen invloed hebt. Terwijl heeft. je bewust bent van de limieten. Ja. Ja. Kijk, ik, je moet je vak wel serieus nemen. Want anders heeft het geen zin meer. Dat is met film. Ik, ik hou enorm van film. En ik, van de macht van het beeld. En daarom kan ik me zo bozer maken over allemaal dingen die. Uh, dat het allemaal maar. Uh, uh, allemaal volgens procedees moeten... storytelling dingen, weet ik veel wat die commissioning... dat is allemaal verzinnen, ook internationaal doet. dat één een grote eenheidsworst, dat, daar kan ik me echt... allemaal boos over maken. Dus ik, ik vind dat je... In, als je een verhaal vertelt, moet je een risico. Je moet buiten de conventies durven gaan. Dus dan, en dan zeg jij tegen me, ja, je bent een moralist. Nou, prima, dan ben ik buiten de conventies gegaan. Een veilige film kan altijd nog. Mm -hmm. En... En ik vind uh, um, de vernieuwing van de journalistiek is sowieso enorm belangrijk. En die Wijnberg die gaat, het, die gaat het een heel eind schoppen. Is een slim ventje, moet ook nog een hele hoop, ongetwijfeld een hoop leren. Wat bijvoorbeeld? Pff, nou, volgens mij moet hij leren om te delegeren nog. Hij zit overal nog bovenop. Want het is uh, natuurlijk ook een beetje. zijn ding. Dus hij moet leren delegeren en hij moet ook niet uh, in mijn teksten ingrijpen bijvoorbeeld. <lacht> en, <lacht> maar en, uh, gebeurde dat dan? Ja, dat gebeurt aan de lopende band. Oh. En dan, vind ik, dan, schrijf ik, dan doe ik een beetje persoonlijke toets erbij. Ja. Want het is toch mijn tuin. Ja. He, want het, hij denkt in tuinen En ja, die dan onderhoud ik hem. Dan onderhoud ik toch zelf. Hij tuin. gaat wieden. Ja, dan gaat hij daar doorheen. Die ja. persoonlijke dingen eruit. Ja, en dan uh, staat er ineens iets... Ja, goed, ik kan het goed met, uh, kan goed met <laughs> hem over, over straat. Dus, okay. nou. Ik wil nog even met je uh, terugkomen op, op tegenlichten. Je zei al, ik was daar op zeker moment de klos. En dit is dan zo'n beetje mijn laatste item eigenlijk. Want in 2012 was jij de eindredacteur in één keer weg. Wat is daar dan gebeurd? Ja... Ja, ik was wel snel weg. Uh, voor mijn gevoel ook. Dat hadden ze iets anders moeten doen. Ja, het zat daar zes jaar, zeven jaar gezeten voor de VPRO. Ja, ja. Wat hadden ze dan anders moeten doen? Nou, ik snap wel dat als je zes jaar op die positie zit, dan is het tijd om te gaan. Uh -huh. Dat denk ik wel. Uh -huh. He, want dan, dan op een gegeven moment. Misschien. Ik heb, je ziet zelf als laatste dat er eventueel sleet komt. Op een, op een formule komt of op een uh, manier van aanpak. Of, he, dat, ik denk wel dat als je eindverantwoordelijk bent, zie je dat als laatste. Dus het is goed dat iemand uh, tegen je zegt van nou, maar dat moet je wel chic doen. Je moet niet uh, ineens tegen iemand zeggen van, uh, oh ja, by the way, uh, uh, we komen onze afspraken, maar die waren er wel niet meer na. Ja, dus dat was eigenlijk uh, ter plekke einde verhaal? Ja, ja. En, en jij werd vervangen door Frank Wiering, als ik wel ben geïnformeerd... tot dan hoofdredacteur televisie, toch? Ja. Dat ging dus bij vingerknip? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja. Maar hoe, hoe verloopt dat dan tussen jou en zo'n omroep? Want kijk, dit is een omroep met idealen. He, dit, dit zijn journalisten en, en, en mensen die de omroep leiden... die zeggen, we kunnen een betere wereld maken. <laughs> uh, we kunnen het humaner inrichten. Uh, uh, Nederland bijvoorbeeld en de rest dan... Uh, Aardse rijkdom zou er ongeveer zo en zo uit kunnen zien. Maar in de praktijk gebeurt er dus in de onderlinge omgang iets anders. Ja, nou ik denk... Ik weet niet of het per se op gespannen voet staat. Dat je zeg maar, externe idealen daadwerkelijk na, nastreeft. Dat je het gewoon zo goed mogelijk wil doen. En dat je eh, intern gewoon eh, keihard bent als je vindt dat het nodig is. Hoe reageerde jij? Um, ja, ik was daar wel verbaasd over. Ik denk dat dit een Zeeuwse understatement is. Ja, nou, ik ben daar wel bedroefd ook over geweest. Want, kijk, ik kan wel rationaliseren. Ik bedoel, ik, wat ik net zeg, dat meen ik ook. Als je zes jaar ergens zit, dan moet je eigenlijk weg. Maar hm. dat, dat vind ik eigenlijk ook wel. Maar dan, als iedereen dat nou vindt, dan, dan, dan, dan heb je. Dan kan het een, fatsoenlijk. Ja, dan heb je een jaar om, daaraan, hè, om, daar iets, om dat te weten. Dat is beter. Had je ik. al als freelancer een pot om op te staan? Nee, als het puntje bij paaltje komt heb je als freelancer, maar dat ligt niet aan de VPRO. Dat is uh, overal. That's live. In als zzp'er of wat dan ook. Nou, ook daarbuiten toch. Dat is gewoon uh, als je gewoon, ja, je moet je eigen broek ophouden toch. Ja. Als zzp'er, dat is ook het prettige ervan. Hmm. Vind ik wel. En je kan je dromen gaan realiseren. Je kan bijvoorbeeld eindelijk. Uh, eindelijk, eindelijk die film over Willem van hem gaan, gaan, gaan maken. Wat ben jij goed geïnformeerd, zeg? Toch? Wat komt dat nou? Ja, dat wil <laughs> ik wel heel graag doen, ja. ja. Hij wordt volgende maand 70, hè? Dat was ik bijna vergeten. Dat is <laughs> ja, erg. kom op. Ja, ik denk ineens van uh, ja. Waarom was hij uh, groter dan Johan Cruijff? In jouw ogen? Ja. Nou, kijk, Van Hanegem. Is ook een zeelpunt. Ja, zeer ja. ja. Nou ja, kijk, hij is. Ja, ik vind. Um, je kan het statistisch ook bekijken. Oké, okay, ja, ja. Er zijn veel mensen die dat niet. Als je nou eens gewoon. Bijvoorbeeld, als je nou bij boksen. is dat heel simpel. Hè? Je, zet, je noemt twee boksers bij naam. en dan zeg je: wie heeft er vaker van de andere gewonnen? Dat is de betere bokser. Als je nou Van Hanig en mijn naast elkaar legt. En je kijkt het team waar Cruijff in speelde... zo begin jaren zeventig, dat was een beter team... dan Feyenoord, dan als geheel. Ja, het Ajax van Cruijff heeft niet voor niks... toen drie Europa Cups op rij gewonnen. Nee. Maar nu gaan we eens naar, naar Ajax. Wat, wat mensen gewoon vergeten... dat is dat... Ajax niet vaker van Feyenoord won dan omgekeerd. Uh -huh. Weet je, dat is gewoon weggespoeld in, in die... Nou, ik weet het nog heel goed, want ik was Ajax-fan en ik was heel blij met die Europa Cups, maar ja, die echte wedstrijden waren Ajax-Feyenoord en meestal verloren van Rinus Israël en consorten. Ja, vooral die wedstrijd dat, dat niemand had verwacht dat Rinus Israël op het veld kwam. Maar daar zit de gelijkmaker bijvoorbeeld, hè, want Piet Keizer maakte toen nog 1-0. Besprek... Oh, we, we hebben alle feiten hier tot op. Dus ze komen op het netvlies. Ja. Als je hierover met mij wilt praten, ja, nee, dan... Ik... Ik, er, ik blijf er. Nou, dus we spreken over mei 1971, Ajax-Feyenoord in de regen. Ja. In Amsterdam. En, uh, en uh, Piet Keizer maakt 1-0. Maar dan gaat Van Hanegem aan een solo beginnen. Nou, dat alleen al. Van Hanegem aan een solo. Hij is niet de allersnelste voetballer aller tijden. Hè? Dus dat betekent dat hij gewoon niet van de bal te krijgen is. Hij, echt waar. Hij, heeft, hij loopt vier Ajaxi ervoor bij. Nog zeer. Ja. ja. Geeft hem voor een kind van maakte 1-1 en dan uiteindelijk Dick Snyder nog twee. Feinood kampioen. Ja, dus dit is toch ook weer de apenrots, hè? Wie zit bij de vol? Ja, toch? <lacht> ja, ja, ja. ja, is het zo? Ja, het ja, gaat. Ja, Willem van Hanigen, man, dat is gewoon. Dat is echt... Nou, natuurlijk ook een fenomeen. Waar, waar, waarom heb niet. je die film dan nooit gemaakt? Als je er zo vol van bent. Ik bedoel, je hebt prachtige films gemaakt, daarover geen misverstand. En ik, en, ik, en ik meen het nog ook. Dus waarom dit niet? Ja, ja dat moet dan nu gebeuren. Ja, ik denk, het is, het is er nooit. Ja, dat klinkt een beetje stom om te zeggen dat het er niet van. Ik vind wel, je moet bij Verhanengen wel zoeken naar de juiste perspectief. Wat voor film ga je nou maken over mm -hmm. hem? Want als je een beetje van uh, voetballen houdt of van hem, dan weet je wel heel veel. Hij heeft eigenlijk alles al gezegd. Ik dus denk ik. dat het een film zou kunnen zijn. Ik, ik, ik, ik pijn ze even met je mee. Hè? Ook over. over, over. Ja, het platteland versus de randstad. Hij is toch die jongen uit Zeeland en Kruivers. Die stadse gozer met die hele dure Citroën. Ja, dat speelt een rol. Dat speelt een rol met waarom ik Van Van hem hou, denk ik. Dat vrees ik, ja. En weet je ja. dat laconieke ook? En ook dat hij zo hard is, dat vind ik ook fijn. Van onderop? Ja. Hoewel, hij is niet gemeen. Dat is, dat, dat is ook allemaal de pers. Weet nou, wel. De pers is echt zo... Heel gemeen gewoon hoor. Niet. Dat hebben ze gewoon niet. Dat is een fabel. Van Hanen, ik heb ooit nog eens met hem gezegd. Er, was, er is een beroemde foto. Dan zet hij een tackle in op uh, Jesper Olsen. In de Kuip. Ja, dat is een hele kleine, tingere Ajax. -maals. Ja, en die, die hangt dan ergens richting derde ring. Ja. Ja, maar dat komt ook door het perspectief van de foto. dat komt door het perspectief ja, van want de als foto, jij, ja. <laughs> als jij je camera maar laag ja, genoeg zet. Je dus daar weet ik, van adigen. Daar weet ik alles van als veel maken. Het hangt er vanaf hoe het eruit ziet. Van waar de camera staat, niet van wat er gebeurt daadwerkelijk. Jos, nog één keer over, over moraal. Wat is nou, denk je, vermoed je, vrees je wellicht. De moraal van het verhaal over Jos de Putter. Wat is, denk je, jouw moraal van jouw verhaal? Wat is de essentie van deze de putter die hier zit? Nou, ik, ik probeer... Um, en ik ben ook in de gelukkige omstandigheid... Ik probeer um, op het juiste moment het juiste verhaal te vertellen. Ja. Dat is wat ik, uh, wat ik ambieer. Ik weet niet of dat dan ook de moraal is. Dat is mijn ambitie. Nee, jij wil ons toch iets voorhouden? Ja, maar dat is voorhouden. Dat, het is niet zo dat dat er gesloten is, hoop ik, wat ik wil voorhouden. Je wil ons een belangrijke vraag toewerpen. Ja, eerder, sowieso ben ik, zijn de vragen misschien belangrijker dan de antwoorden. En wat is de vraag in deze apenfilm die, die je ons wil toewerpen? Denk? Zijn we niet iets vergeten? En wat zijn we vergeten? Dat we een boterham kunnen delen als we hem hebben. <laughs> of een druif, of een komkommer. Wat ja. ja. komt er op jouw tegel te staan? Eh... Uh... Laten we een boterham, dat is heel... Uh, <laughs> Niet bij brood alleen. Bij brood alleen. Dat was Niet bij brood alleen. CDA, CDA. Ja. maar die ja. hadden altijd gelijk, man. CDA. Ja. Alleen dan verknalden ze dat er van die lulde behangers het moesten ja. uitvoeren. Denk jij er even over na? Ik meld ondertussen dat na achter één op straat te horen is. Vandaag vanuit Bergen. Daar is uh, namelijk oproer ontstaan over verpleeghuizen Haamsteden. Ouderen uit dat tehuis die moeten verhuizen naar een andere plek. en De zorginstelling die wil ruimte maken voor mensen met het syndroom van Korsakoff. Familie van die ouders stappen naar de rechter. Marianne van der Akker praat daarover met onder andere... Pam en Ad, de groot van actiegroep... Wij gaan niet terug. Jos de Putter, de tegel. Het sluitstuk van kunststof. Ja, ik schrijf gewoon op niet bij Brood alleen. Oh. En maar dan heb jij je zin. <lacht> nou, okay. Kwa, qua dikke moraal. Nou, ja, ja. Maar dan heb ik je toch niet echt in die hoek gedrukt. Je kwam er helemaal ja, uit naar voren. Nee, nee, nee. Ja, ik oh, die ja, gedrukt. Ja, Het is ja. toch. Nou ja, goed. We delen een vraag... Jij stelt ze, ik stel ze. Dat hebben we dan toch wel gemeenschappelijk. Ja. Een heel klein jaartje. Fijn dat je er was. Ik vond het heel leuk. Merci. Ai. Dank, meneer De Putter. Dit was aflevering 2763. Morgen ontvangen wij beeldend kunstenaar Rob Scholte. Tot dan.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 Dit is Radio 1.